Twee uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. In België lijkt de laatste grote hoorde voor een nieuwe regering genomen. Na een marathonvergadering van ruim 18 uur... werden de onderhandelaars het onder leiding van formateur D Rupo eens over de begroting en over sociaal-economische hervormingen. Koning Albert heeft D Rupo gevraagd snel een regering te vormen. Verwacht wordt dat dat nog een paar dagen duurt. Er moeten nog afspraken worden gemaakt over zaken als migratie en justitie. VVD-prominent Nijpels zegt dat staatssecretaris Bleker liegt over het natuurbeleid. In het Radio 1-programma Breed reageerde Nijpels op de nieuwe natuurwet van Bleker... en op zijn plan om geen geld meer te steken in de ontwikkeling van het Oostvaarderswold. Bleker wil staatsbosbeheer verbieden om geld te investeren in het project. Maar volgens Nijpels kan Bleker dat helemaal niet doen. Staatsbosbeheer gaat daar zelf over. Nijpels is onder meer oud-voorzitter van het Nederlandse Wereld Natuurfonds... Het is niet de eerste keer dat hij uithaalt naar de staatssecretaris van Landbouw. Op een spoorwegovergang in Olst zijn twee doden gevallen. De auto waarin ze zaten kwam onder een lege trein terecht. De twee deden mee aan een all rally. Die rally is na het ongeluk afgelast. De sterfte onder baby's is in Nederland fors gedaald. Vergeleken met 2001 nam de sterfte af met bijna 40 procent... blijkt uit een grote studie. Vorig jaar overleden 367 voldragen baby's binnen vier weken na hun geboorte... In 2004 had Nederland nog bijna de hoogste babysterfte van Europa. Waarschijnlijk heeft dat geleid tot een scherper bewustzijn... onder zorgverleners, zeggen de onderzoekers. Sven Kramer heeft voor het eerst in bijna twee jaar... weer een wereldbekerzegen geboekt. De schaatser die vorig seizoen niet in actie kwam door een bovenbeenblessure, was in Kazachstan de sterkste op de 5000 meter. Hij reed 6 minuten 13 en was daarmee bijna twee seconden sneller... dan Jorrit Bergsma, die hem de afgelopen weken twee keer versloeg. Het weer, steeds meer bewolking en kans op wat regen. Het is 9 tot 12 graden bij een matige Zuidwestenwind. Aan de kust is die krachtig tot hard. Morgen meer wind en regen. Dit was het NOS-journaal. Mijn vermogen zit in mijn BV voor mijn pensioen. En dat wordt beheerd door de. Bank.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 Tros Auto Show. Presentatie Bas van Werven en Carlo Brandsen. En welkom bij de Tros Auto Show, het wekelijks autoprogramma op Radio 1. Ik dat ben Bas van Werven, dat zijn wij. Dat zei hij net. En naast mij dus Carlo Brantse, creatuur ah. van Carlos Magazine. Ja. We hebben al een je niet meer zo verkouden als vorige week. Vorige, vorige week was week. ik even een beetje van de streep. Nou zeg. Ja, maar we hebben er wel goed. Dat dacht ik. We ja. hebben een volle show vandaag, Carlo. Ja, en heel we veel. hebben. We hebben ex-verkeersofficier van Justitie Koos Speer hier in de studio ja, Dat is op, opvallend, want ja. daarvan hebben we melding gemaakt... dat hij zou komen in de uitzending. Ja. En we krijgen allemaal tweets en vragen en zo. Alsof die man nog gewoon volledig in functie is. Ja, dat is maar hij niet. Hij is al een tijdje met pensioen. Ja. En ja. Maar hij krijgt nog overal de schuld van. Je ja, krijgt overal de schuld van, ja. <lacht> En die nou, hier ook, nou, dat ja, ja, komt goed uit. Nou, er, was, er was zelfs een twitteraar die zei van... van, van, van geef niet op en hij, hij, mag, pas, hij, mag, pas, hij mag alleen weg als hij huilend de studio verlaat... voor, ja. voor ...wege het leed wat hij ons allemaal heeft oh, aangedaan. Okay. Dus het wordt een gezellige show, meneer het zal P. niet lukken. We gaan straks uit met Koos Spee praten. Maar we, en we hebben gereden met... <lacht> Hallo, je. Yeah. Je hoort... Je hoort het bijna niet, maar we reden met de... Nou, dat vertellen we straks wel iets elektrisch. Ja, het klinkt, elektrisch klinkt als in het in een geval. spektakel, dit. Het ja, is niks het voor jou, Bas. Is het ook? Carlo, Auto nieuws. Ja, we hebben veel nieuws. Allereerst natuurlijk beroerd nieuws. Hè? Net, net gebeurd uh, uh, tijdens een oldtimer-rally in Olst. OLS -T, uh, twee mensen die aan die rally meededen overleden. Onder een trein terechtgekomen. Absoluut ja. beroerd. Maar we hebben ook blijdschap. <hums> Want, Want wij geven met blijdschap kennis... Ja. van het overlijden van ja. het automerk... Maybach. Correct. Gelukkig. De, de meest foute... Teutoonse edelkoets ooit gebouwd, althans na de oorlog, want voor de oorlog kon het zelden, merk ik er ook wat van, door Mercedes-Benz, maar gelukkig heeft grote meneer Zetje vandaag eigenlijk in de Frankfurt algemene gezegd van, we gaan ermee stoppen, bodemloze put, foute beslissing geweest in 2002, het waren eigenlijk, dat zegt hij dan niet, maar dat zeggen wij, een soort foute gepimpte Mercedes S-klasse met een soort van narcistisch logo op de motorkap. Waar niks mis mee is, want de Mercedes S-klasse is heeft alles al waar Maaibach niets aan kon toevoegen. behalve dat verkeerde imago. En drie keer de prijs. En drie keer de prijs. En drie keer dat de, de prijs. weer wel. Ja. Nee, dus daar dus, dus, het, het, zijn er nauwelijks van verkocht. Wie ze kochten, dat waren of mensen die Mercedes een pleziertje wilden doen. of, of, of, of ja, de, van de streep geraakte oliescheikes. of noem ze altijd maar op. <laughs> uh, nee, helemaal goed. Uh, Maybach is history vanaf 2014. En in de voetsporen komt. en nou komt het echt goede. komt de nieuwe mercedes S-klasse. Ja. En die komt dan in drie uh, wielbasis. Dus met drie lengtes. Ze hebben Juist. nu al een gewone en iets verlengde. En dan komt en dus taxi. een hele lange. Ja. En die gaat Poelman heten. Bas, is dit niet exact het scenario wat we gewoon misschien al vier <laughs> ja. jaar geleden met toch enig gevoel in onze stem ja. hebben lopen declameren. Van... Waarom bouwen we niet gewoon een Mercedes exact. S van ja. 6,20 meter? 20. Pullman, zoals de S600 dat destijds was. Exact. We Je kunnen ziet het toch terughalen. Ja. Als we in die klasse willen winkelen daarentegen, Bas... dan zullen wij dus voortaan uh, moeten kiezen uit Rolls-Royce dan wel Bentley. Want mm -hmm. Maybach is dus history. Ja. En wij zijn daar blij om. Goed, ander nieuws, even iets sneller. Porsche 911. Nieuwe Porsche 911 ja. komt eraan. Is er eigenlijk feitelijk al. De cabriolet is nu ook aangekondigd vanaf 130.000 euro. Oh, uh, 350 pk of 400 pk. Beide verbruiken minder dan 1 op 10. voor uh -huh. de veelrijders onder ons een belangrijk gegeven, Bastiaan. En hij krijgt een lichtgewicht kap met onder andere magnesium en dergelijke. Nou, dat, is, dat, oh, dat is duur bij vervanging. Dat is duur... Ja, Heel, dat is duurbaar aanschafbaar, maar heeft er goed, goed over nagedacht. Ja. De Volkswagen Passat hebben we nooit, althans zeker niet het laatste model... kunnen betrappen op enorme originaliteit. Nee. Um, dat echter gaat, gaat Volkswagen nu proberen te veranderen... met de komst van de Old Track. En dat is een auto in de klasse van de Volvo XC70 Subaru Outback... Audi Allroad van mijn part. Een wat gepimpte, hoger op zijn wielen staande... vierwiel aangedreven Passat stationcar. Um, je duikt er nog steeds niet voor weg trouwens, nee. hoor als je op de plaatjes kijkt. Maar vooruit, het zij zo. Okay. Dan is er ook nog goed nieuws, las ik, van de firma Fiat... waar ze in het licht hebben gezien. Oh, want ze hebben daar, zoals je weet, uh, Chrysler overgenomen. Ja. Chrysler gaat nu uh, onder de Lancia. Lancia badge Lancia's bouwen. En die zijn zo lelijk. En dat heeft nu ook Fiat gezien dat ze Pininfarina ingeschakelen. om er nog wat van te maken. Nou, iemand die bij Pininfarina heeft gewerkt. Hij ja. heeft een hele moeilijke okay. Italiaanse naam. Uh, die ik ook niet heb opgeschreven. Nee. Dus die ga ik hier ook niet. Maar <lacht> laten we zeggen. Uh, Romero's Caliade, is zoiets als de Ja, Jij bent van de Italiaanse eten, ja. dus vandaar ja, dat is waar. Nee, maar goed, in ieder geval, ja. Nou ja, goed, dat is natuurlijk logisch. adopteren nu Chrysler, maken de Lancia van. Maar dat daar natuurlijk in, in, in design uh, sfeer iets moet gaan gebeuren, dat is duidelijk. Dan toch nog even een eervolle vermelding voor de Twitteraars onder ons. Om toch vooral het Twitter-account van Ford te volgen, Fort Nederland. Daar staat namelijk in de bio, dat is het kleine omschrijvingje. Meneer Spee is ook een groot twitteraar, dus we kunnen dat hier gewoon zeggen. In tegenstelling tot jou, Bas. Maar nee. in die bio van Fort Nederland staat Follow Us and Feel the Difference. Wij twitteren over alle ins en outs die Fort bezighouden. Aantal tweets: wat denk je? 1. Nul. <laughs> Dus, Fort, ja. kom op jongens. Je oh. zit in de bijna 2012 aan de bakken met die uh, PR-afdeling. Ja, Fort die niet twittert misschien. Fort die niet twittert. Ja. Ik denk dat Fort gaat twitteren op het moment dat jij gaat twitteren. <laughs> Voor die tijd doen ze het niet. Dan is natuurlijk uh, tot slot, bijna tot slot, uh, Vladimir Antonov gearresteerd. Ja. Vladimir Antonov was de nou, mede-eigenaar van Snorrasbank, grootvriend van Victor Muller. En heeft altijd op de achtergrond een rol gespeeld bij de Spijker- en saap Zoals ja die tot nu toe speelde. De man ja, kreeg wat weerstand. Zou banden hebben met de maffia en dergelijke. Daarom grote reserves van de Europese investeringsbank... van General Motors, van de Zweedse overheid. Blijkt nu toch wel een klein beetje meer aan de hand te zijn. Want hij is dus gearresteerd. Yeah. Hij zit in de bak. En het is dus maar buitengewoon de vraag... wat er gaat gebeuren met A, het Saab-Spijker-verhaal. Maar goed, dat was al onzeker, dus wat nu? Maar ook natuurlijk met de bedrijven die hij al in portefeuille had... Zoals de Coventry Panels uh, fabriek waar de spijker wordt gebouwd. En nog een paar uh, met Bowler, die, uh, dat, uh, dat Dakar-merken. Tot slot, speciaal voor jou, Bastiaan ja. Porsche. Toch weer Porsche. Mm -hmm. Jij kunt nu, jij kunt nu ja. op de site... ...porsche.nl slash kinderboek... Ja. ...gewoon kinder, invullen je, je naam, je leeftijd, ja. je geslacht... Ja. Uh, en, nog een paar, uh, en dan gaat Porsche ja, daar een heel kinderboek van maken. Met ja. tekeningetjes en dergelijke. Waar jij zelf de hoofdrol in speelt. Kost je twee tientjes. Ja. En dan heb je gewoon een boek over jezelf. Met Porsche. Ja. Voor was dit is leuk voor jou. Voor je kinderen geweldig. Sinterklaas. te het Hetzelfde boek, al hebben een andere naam. Nee, daar prik je nee, ze door. Nee, want ze hebben allemaal verschillende verhaaltjes... Ja. En jij speelt daar dan gewoon we, de hoofdrol. Weet je in. wat ik nieuws heb? Het vind? is voor tot 12 jaar, maar ja. in opzicht zit je ook het? een beetje op dat level. Oh, hè? dankjewel. Weet je wat ook, uh, wat jij nog niet eens meegenomen hebt. De verkeersboetes gaan omhoog. En we weten eindelijk. Ja, ik ga het oh, toch niet meenemen als hier gaat omhoog. 90% omhoog gaat het zelfs. En we konden gisteren Koos P bewonderen in het programma Eén vandaag. En daar zei hij altijd: is een waardeloos plan. Meneer Spee, welkom. Voormalig verkeersofficier van Justitie bij de automobilist bekend als de koning van de flitspaal. Is dat een beetje een geuze naam geworden, of niet? Ja, ik heb een heleboel andere dingen gedaan, maar dat kan altijd ja. bovendrijven op de een of andere manier. Een ja. ex verkeersofficier van Justitie, hè? moeten we echt, echt expliciet zeggen. Ja, want inmiddels zit meneer Peter Muijen er als, u, als uw volger. Nee, die zal weer weg. Oh, die zal weer weg? Zit, oh. De heer Die zit er nu. Als dus dat is verkeerde de baas. Hebben we ook nooit van gehoord. Uh, nee. maar, we, maar iedereen, nog steeds iedereen, ja. kent Koos spelen. Ja. ja, ik ben toch echt 30 juni dit jaar, uh, heb ik afscheid gehad. Ik ben inmiddels 65 ja. en ik heb nu de verkeerde baas. Dat is, ja, het, de site heet Verkeerde Baas. Toen dacht ik, zou het over hemzelf gaan? Is het nou een verkeerde baas of uh, is, dat, is dat niet zo? Nou, dat mag u hier proberen te ontkrachten. Want is nou, heel, u heeft veel vijanden gemaakt, hè? Verkeer is mijn hoofdletter, dus mijn hoofdletter... Ja. en baas is mijn ja. hoofdletter. Ja. En uh, ja, de bedoeling daarvan was dat de mensen hem snel onthouden. En dat, uh, dat lukt over het algemeen. Ja. Is het ook niet een beetje over de vorige baas van het, uh, van het OM? Van super PG Harm Brouwer? Maar nee, die heeft jor. u eigenlijk een beetje aan de kant gezet. Dat was ook een beetje verkeerde baas, toch? Of niet? Nou ja, er is een reorganisatie doorgevoerd... binnen het Openbaar Ministerie. En toen ik had opgericht, werd onderdeel van een, van een uh, groter geheel. En uh, ja toen werd ik vriendelijk verzocht om de laatste twee jaar wat anders te doen. Maar u speelde toch een, ve u speelde een veel te prominente rol, meneer Spree. Dat is gewoon het verhaal geweest, toch? Ja, dat, dat zou best kunnen, ja. ja. Ja, zeg nou gewoon ja of nee. U bent een allesrechtlijnig. Is het ja of nee? Ja, toch? Ja, nou, ik had, ik had inderdaad een prominente rol. En dat word je niet altijd in dank afgenomen. Maar, nee. En die heeft u nog steeds, want nog steeds het programma Me Wegmisbruikers. Hier bij Koos P. Ja. Met, die, met, met, met André, zijn, zijn rechterhand. Ja. Uh, in het bos praten over allerlei. Ja. Op het kistje. Ja, op het kistje. <lacht> op <gelijk. En> <lacht> kan, uh, we zijn gewoon doorgegaan. doen ja. elke week opnames. Dus uh, komen we komen echt weer uh, vanaf januari. Weer allemaal nieuwe afleveringen. Kijk op. En uh, ja, ik, ik, uh, ik speel daar eigenlijk nog min en meer dezelfde rol. Ik kan wel iets kritischer zijn. Uh, en ik kan soms wel eens, uh, vroeger zei ik wel eens van. Nou, de de minister is er druk mee bezig. Mm -hmm. En nu zeg ik, de, het wordt dat de minister eens een keer wat aan doet. Want het loopt al 17 jaar zo. Hè. Dus ja. je kan wel iets kritischer zijn. Okay. Maar ik zit niet meer in die, die hiërarchische lijn. Dat, nee, dat scheelt nee. wel. We gaan voordat we echt nog even diepte die gaan twee dingen aan u vragen. Waar rijdt u zelf mee? Ik rijd met een Mercedes E. Een oude of nieuwe? Ik heb hem nieuw gekocht, maar hij is inmiddels acht jaar. Oké, okay. Nou, dat is wel het, het mooie, mooie type. <laughs> ja. Waar zou u welke auto nooit doodgevonden willen worden? Uh, of u een beetje een petrolhead bent namelijk. Dat willen we weten. Nou, ik geloof niet in een Hyundai of zo. Nee. <laughs> niet in een Hyundai. Geen Koreanen. Nee. nee. nee ja, ja. Okay. Kan uh, wel. Kan. Ja, ik, heb in, uh, ik wil meneer Spee even confronteren met een aantal tweets die we binnenkregen. Mm. Um, gewoon uh, uh, uh, heel, heel uh, uh, at random. Tourtoeter vraagt. Apenstaartje Tourtoeter is een Twitternaam, Bas. Yeah. Wow. Uh, gaat onnodig toeteren echt 340 euro kosten? Nee hoor, het onnodig klaksoneren gaat van 70 naar 85 en onnodig lawaai maken... en dan hebben we het over met een kapotte uitlaat... door de straatscheuren, piepende remmen, uh, uh, straatraces... Dat soort, dat soort lawaai, daar is die boete van 340 euro voor. Kunnen we mee leven? Ja, maar klaksoneren, dat, uh, ja, het gaat ook 15 euro omhoog... maar dat is 85. Nee, maar wacht even, kunnen we mee leven? Kunnen we helemaal niet mee leven? We gaan 95% omhoog. Meneer Spee, gisteren zei op televisie... ik vind het, een waard, ik vind het geen slim plan. Nee, maar dat, dat is het ook niet. Want ik denk, kijk... Als het nou de bedoeling is om de verkeersveiligheid te bevorderen, ja. dat doe je niet met het verhogen van de boetes. Dan moet je de pakkans verhogen. Ja. Ik heb gisteren ook in, in, in het AD gelezen dat de minister zegt: We hebben nu 45.000 politiemensen. Tot. en daar blijft het bij. Ja. Uh, dus als je geen. de minister heeft dit met allerlei plannen. Je leest elke dag plannen: zware criminaliteit, geweld, huiselijk geweld, kort om alles. Het uh, moet aangepakt worden met hetzelfde aantal dienders. Gaan dus niet. Mm. En als je de verkeersveiligheid wil bevorderen... zou je dus de pakkans moeten verhogen. Mensen zijn veel gevoeliger voor een hoge pakkans... dan voor een verhoging van de boete. Neem het, het handheld bellen. Kost 180 euro op dit moment. Ja. Daar koop je twee hens setjes voor. Mm. Net toen je naartoe reed... zit er iemand, zeker een kilometer lang... die zit met twee ellebogen op zijn stuur... en een telefoon in zijn handen en zit hij te bellen. Zit op twee meter achter je. Als, de plotseling, als ik plotseling in de remmen moet, gaat hij er doorheen. Ja. Denk je nou echt dat die man zal veranderen op het moment dat het 220 wordt? Nee, die man die verandert pas op het moment dat hij dat aangehouden dat wordt. elke en dag een boete een print krijgt. Ja, ja. Dan gaat hij veranderen. Oké. Okay. Ja. Ik moet er even een paar Twitter-vragen ja, ja, ja, tevreden stellen. Moet meneer, zo vraagt Erik Bergamin, moet meneer Speen niet meer gaan kijken naar goede verlichting, bijvoorbeeld bij mist en dergelijke, dan naar altijd maar dat net te hard rijden verhaal? Nou, kijk, ik heb, want, want, want, want die, die kleine ja. boetetetjes ja 118 in plaats van 110. Dat is de ja. grote ergernis. Nee, en dat kunt u ook nu nog op mijn site zien. Ik heb van de week net weer een verhaal geschreven. Over mistachterlichten. Wat er allemaal mis mee is. En dat het heel raar is in Nederland. Dat het wel verplicht op je aanhangwagen En op je auto moet zitten. Ja. Zelfs als je een kleine aanhangwagen hebt van 750 kilo. Moet er, moet er een mistachterlicht op zitten. Ja. Maar artikel 34 van het RVV zegt. Dat je het mag voeren. In België is een mistachterlicht verplicht als het zicht minder is als 100 meter. Verplicht? Verplicht. Dan moet je het voeren. Maar ik heb van de week zelf meegemaakt dat ik zorgens vroeg... toen het nog heel stil was in een dichte mistree... en dat er ineens auto's voor je opduiken die zonder mistachterlicht rijden. En dat is, vind ik levensgevaarlijk. Ja, ja. ja, maar ik zie ze ook rijden met volle mistachterlicht aan... als de mist al langer ja, weg is. Ja, twee stuks. Dus je ja. ziet niet of stuks, ze remmen of ja. ja, er moet er één op zitten, maar er mogen er twee op zitten. Oké, ah, oké. Okay. Ja. Okay. Ja. Toch eventjes, want u bent altijd heel rechtlijnig geweest. Heel zwart-wit en gezegd over die verkeersveiligheid. We moeten naar minder ver ja. Dat is u ook aardig gelukt, maar niet u alleen. Nee. Schrijft u dat helemaal op uw eigen konto. Want ondertussen weten wij dat autofabrikanten ook ons geloof ik hun best gedaan hebben ja. om, om de verkeersveiligheid Klopt. te bevorderen. Hè? Maar die auto's die rijden ook in Frankrijk, rijden ook in Duitsland, rijden ook in Engeland, rijden in heel Europa, diezelfde auto's. Ja. En in Nederland is het aantal verkeersdoden de afgelopen jaren veel meer gedaald als in andere landen. Wij waren mm -hmm. ook het, het meest veilige land ter wereld, op Malta na. Ja. Dus als mensen zeggen, ja nee, het komt door de auto's... dan zeg ik, ja maar die rijden in die andere landen ook... Ik denk, en je ziet op dit moment in Frankrijk, in België... en ook in Duitsland is de handhaving ook strenger geworden. In Frankrijk heb je op dit moment heel veel flitskasten. Er wordt veel gecontroleerd met de laser. En je ziet ook het aantal doden daar naar beneden ja. gaan. Ja. En... Nou, gaat, nou gaat het met name in de bebouwde kom, hè, zo we weten. Op de, op de snelwegen, daar is het aantal verkeersdoden... Uh, over het algemeen ja. minder, hè, relatief gezien. Dat ja. ja, zijn de veiligste wegen van allemaal. Ja, maar daar wordt ja. geweldig gehandhaafd. En daar is ook een hele hoop uh, uh, ellende over bij automobilisten. Die zeggen, ja, dan Rijk ik 104 24 zelf meegemaakt met mijn Prius. Ja, ja, ja, en, ja, ja. Ik krijg, en ik krijg een bekeuring in de bus. Want ik ja. reed op een lege A4... Dat was 4 omdat meneer Prius reed, niet omdat hij ja. op 24 reed Nee, maar, kijk, op... maar is, moeten we daar niet? Want daar heeft u wel gezegd: regels en regels, daar moet je al voldoen. Punt, dat moet je handhaven. Nou, ik denk dat je pakken heel erg duidelijk moet, moet zijn. zijn. Maar wat, wat in de afgelopen jaren, en dat heb ik meneer, het ministerie van Verkeer en Waterstaat vaak verweten, is dat er nooit naar buiten is gebracht door de politiek: dat controle op het hoofdwegennet niet alleen is voor de verkeersveiligheid, hm. maar ook voor het milieu, voor het geluid en voor de uitstoot. Ik heb destijds 25 miljoen gulden van toen nog ministerie van Fromm gekregen voor uitsluitend handhaving op het hoofdwegennet. En die was bedoeld. Voor het milieu. Dus ik heb altijd gezegd. we handhaven op het hoofdwegennet. Ja. voor de verkeersveiligheid, voor het geluid en voor de uitstoot. Maar dan is eigenlijk. uw agenda is misbruikt, dus als je het goed beschouwt. door de politiek. Want er, er werd. en dat zien we nu weer. aan het verhogen van verkeersboetes. er wordt nu een handige manier gevonden. om die automobilist weer verder uit te kleden. weer meer geld te laten betalen. Nee, maar ik heb dat, dat geld van Vrom heb ik met twee handen aangepakt. Ja. omdat als je handhaaft in het kader van het milieu. En, de, en dan heeft het als gevolg. dat de verkeersveiligheid verbetert. en ook de doorstroming verbetert. Ja. Want. Wat we wel eens met elkaar vergeten, als de snelheid, de piek... De pieken er op de snelwegen uit gaan en wat, we gaan wat gelijkmatiger rijden, ja. dan heb je ook een betere doorstroming. Ja, maar dan rijden we 130 op de A2 op een vijfbaansweg. Ja. Veel betere doorstroming. We mogen harder en het aantal verkeersdoden daalt op die weg. Ja, Terwijl maar, we harder zijn. Ja, maar dat kan niet in de lucht blijven hangen. Die A2 ja. die was aanvankelijk drie rijstroken. Stonden we elke mm -hmm. dag tussen Utrecht en ja. Amsterdam in de file? Ja. Toen heeft Rijkswaterstaat gezegd: we gaan er van drie naar vijf brengen. Mm -hmm. Toen zeiden de bewoners uit de omgeving, op koude Vinkenveen, Breukelen, zeiden van dat pikken we niet. Dan gaan wij naar de de Raad van State ertoe, we gaan bezwaar indienen. Het heeft Rijkswaterstaat gezegd: we gaan er uh, vijf stroken van maken. Ja. En dan spreken we nu met jullie af dat het 100 kilometer wordt als jullie je bezwaarschriften intrekken. Nou, dat is gebeurd. Toen is het vijf stroken geworden, 100 kilometer. En ik kan nu niet de politiek zeggen: we maken er 130 van. Want dan ben je volgens mij ja, maar, ongeloofwaardig. Meneer Spee, Sp, het is dat is niet te verkopen als je ook de tweet ziet die we binnenkrijgen daarover. Het is met name die a 2 die prachtige A2 met dat hele stille asfalt en dergelijke, waar geen mensen omheen wonen. Ik zelf regelmatig vertoef ik in Breukelen, dus ik kan ja. erover meepraten. Ja. Terwijl op de A1, die ook van Amsterdam naar het gooien loopt, om het zomaar even te zeggen, althans die kant op, hè, daar is die, die is die weg, die is ja. levensgevaarlijk. Daar ja. wonen mensen ongeveer op de vluchtstrook en daar mag je 120. Ja. Het is niet hard te maken. En u probeert dat wel te doen door ja, daar maar... elke dag, deed dat, door daar Elke dag te controleren. Ja, nou, maar ik vind, als je een weg met vijf stroken maakt en je maakt de afspraak dat het 100 kilometer is, kan u zeggen dat het is niet verkoopbaar. Ik vind het wel, want die afspraak is gemaakt. En. En dan moet je ook controleren. Als je maar, niet controleert, dan is het binnen de kortste keer al 130. Maar is en ik ben dat, is van de week nog naar Amsterdam gereden. Ja. Je rijdt volledig ontspannen heen en weer. Smiddags om, om vier uur ging ik naar de rij toe. Je reed ontspannen, je reed door. Nou, en dan, wat maakt het dan uit op dat hele stuk? Ja, maar dat, dat is dat, is ja, dat wit-zwart denken. Ja, ik, nee, uh, dat is gewoon... Maar, we, we, rijden nu, we staan nu niet stil. We rijden nu. Alleen de consequentie is 100 kilometer. Maar nu? Nou rijd je om, de 80 nou of u, 70. Om, nou rijden we om 11 uur s'avonds. Of om... Twee uur s'nachts. Ja. Een lege weg. Breed als de, als de... Ik weet niet wat. En dan nog... 100 kilometer per uur. Slaapverwekkend. Ja, maar, maar, dat is gevaarlijk. Dat, dat is gewoon die kruideniersmentaliteit die we in Nederland hebben. Nou, als er ja, 70 ja, staat, willen ik ook te rijden. zeggen. Nee, maar en, ik, ik kwam regels. net over de 28 en de A1 hier naartoe. En daar is het 90 kilometer. en je, je, je rijdt voor joker. Iedereen rijdt je voorbij. Terwijl er smalle rijstroken zijn. Er wordt gewerkt aan die weg. En als je daar 90 rijdt, je helemaal houdt je de snelheid. Kunnen, en kunnen, je iedereen rijdt je voorbij. Kunnen, maar kunnen we, we dan niet zeggen, op, op, op lege wegvakken... waar we s'avonds rijden, die voorstellen zijn er geweest... daar mag je dan eens 160, dat schiet lekker op. Als ik uit Maastrug terugkom, wat ik ook wel eens doe naar Den Haag rijden, dan rij je op, op stukken weg... op die A2, dat je denkt, ja. nou, ik kan hier achterstevoren rijden... Ja. naakt, zonder dat ja, iemand ja. me ziet... dan ja. mag ik toch gewoon... Als hard, jij hard ja, gaat rijden, om. word je gezien. Nee, maar ja, voordat, voordat ik uh, uh, officier van Justitie werd... Uh, ja. heb ik ook een tijdje bij de Haagse politie gewerkt, ja. 12 jaar. En s'nachts heb ik de meest ernstige ongevallen... van de straat geraapt. Waarom? Ja. Omdat er de één denkt dat hij 160 kan rijden... en Tante Truusie denkt, ik zie het niet zo scherp... ik rij maar 80, en dan heb ik een beetje de ruimte. Nou, en als die twee... Uh, elkaar treffen, dan gaat het echt grandioos mis. Ja. Maar ik ben wel een voorstander van dynamische snelheden. We zouden meer met dynamische ja. snelheden kunnen werken... dat je bepaalde tijdvensters op ja. de dag uh, het rustig aan moet doen. En als het kan, iets harder. Ik heb één vraagje nog. Dan gaan we naar de rijimpressie, meneer Spee. Die is altijd ja. leuk, hè? Dan moet je ja. goed even luisteren. Maar GD, een twitteraar, die zegt... door al die regeltjes van meneer Spee... neemt hij de eigen verantwoordelijkheid van de rijder weg... Nou, meneer Spee maakt geen wel... regeltjes. Meneer Spee maakt geen regeltjes, maakt maakt regeltjes dat, die worden in de Haag gemaakt. Rigide. Nee, die worden in, Den Haag, in Den Haag maken ze regels... en vervolgens gaan die politici ook weer roepen... dat die regels eigenlijk niet kloppen... of dat ze ze anders zouden moeten maken. De Tweede Kamer maakt de regels. De politie die handhaaft ze. En wij, als, over, als, als Openbaar Ministerie... tenminste wij in het verleden, vervolg. Maar de regels mee, worden in Den Haag gemaakt. En dat is nu ook weer met die boetes. Ik, ik zeg, ga naar de minister en de Tweede Kamer. Niet de politieman op straat bepaalt de hoogte van de boetes. En ook niet de officier van justitie. Dat doet de minister en de Tweede Kamer Kunt dat goed... Hm. We spreken zo nog heel even als we tijd hebben verder, maar we gaan eerst rijden. Want als iemand heeft begrepen dat groen rijden alleen maar succesvol kan zijn als de auto er geweldig uitziet... en je er een flinke afstand mee moet kunnen rijden, dan is dat Hendrik Fisker geweest. Een Denen. dus reden we gisteren met zijn eerste geesteskind de Fisker Karma. Nou, we kachelen met dik 100 km per uur over de A27 in stealth mode. Volledig elektrisch. De nieuwe Fisker Karma. En ik ben echt blij als een kind in een snoepwinkel, want... Je kijkt naar twee mooie beelden in de motorkap. En als ik achterom kijk, zie ik twee prachtige kuipstoelen. Het ziet er goed uit. Het is mooi gemaakt. Het is prettig afgewerkt. Terwijl die gebouwd wordt in Amerika in de fabriek van Hendrik Fisker. Oud-ontwerper van Aston Martin. En die auto lijkt ook gewoon op een Aston Martin repeat. Maar dan wel met een andere neus. Het enige verschil is... hij heeft een elektromotor met een hulpmotor die de, het accupakket kan opladen. En af en toe zie je een soort groene flits hier door het middenconsole... en dan lijkt het optisch, optisch dat is het helemaal niet natuurlijk... maar dat er stroom gaat naar de elektromotor. Het is een soort enorme mobiele telefoon. En alles zit erop. Er zit zelfs een zonnedak in, wat eigenlijk een heel groot paneel is... wat je airco, als je hem wegzet op de parkeerplaats op Schiphol... de airco aanzet, zodat u na een weekje weg geweest te zijn... terugkomt in een gekoelde auto in de zomer... Briljant. Er zit hout in. Dat komt van een boompje. Wat in een bosbrand gestaan heeft in Californië. Walnoothout. Prachtig mooi. Maar wel de binnenkant. En de rest is verfikt. Alles wordt gerecycled. Deze hele auto, de eco-chic van Fisker. Waar we in zitten. Is recyclebaar. Of bestaat voor een grootste deel. Uit gerecyclede materialen. Het is wel heel bijzonder hoor, dit beest. Wat een raar idee dat we volledig elektrisch rijden. Er zitten twee knoppen op, sport of heel. Als je een berg op moet, dan zet hij de motor erbij. En als je de sportknop indrukt, dan gooit hij de motor er ook bij. En dan wordt die snel, wordt die echt serieus snel. Is het gewoon een auto waarbij je tegen de 200 kunt. Het is dus niet een tutterige, handgebreide, wolle sok op wielen. Nee, dit is gewoon de Prada onder de auto's. Het is design, het is... Het heeft eigenlijk alles wat een echte sportauto zou moeten hebben... behalve een V8. En ik dacht dus... Nou, gaan we hier van houden? Gaan we hier emotie bij ontwikkelen? Nou ja, het klinkt natuurlijk niet... maar als je nou de sportknop indrukt... zoals nu, en je geeft gas... let op het fluitje. <lacht> Mooi, je hoort... Shiep. En dat betekent dat daar twee motoren heel erg hun best aan het doen zijn. Door die enorme hoeveelheid koppel van de elektromotor... trekt die auto ook nog eens als een beest. Ja, jongens. Ik had niet gedacht dat ik op mijn 47e dit zou zeggen. Ik ben om. Ik ben om. Ja, maar ja, het is ook een mooi ding. Ja, maar het rijdt ook gewoon als een, als een V8. Ik ben helemaal ik was confused. Het is een soort het is de eerste stap die we weer eens maken in een lange tijd op automobielgebied. Ja. En ik heb echt Goldiepe Daimler, Karl Benz, Ferdinand Porsche, Henry Ford, Hendrik Fisker. Kan er zo in. Brilliant. Je denkt nu hij is nu megalomaan geworden, maar ja. ik ben onder de indruk. Ja. Maar ja ik heb ja. ooit een keer een dagje om die auto mogen rijden. Ja, en? En, Nooit dezelfde uh, geweest. <laughs> ja, dat was <laughs> tijdens de grijs van Lennon Legend was het. Nee, maar, was hartstikke een, een, een, een leuke auto. En de de, de shooting break versie daarvan. Ja. Dat wordt de surf een ja. beetje, beetje raar. Ook een mooi We ding. hebben heel weinig tijd. We hebben nog koos Spee, heel even in de studio. Ex-verkeersofficier van Justitie. Laten we dat nou eens even, even zeggen. Wanneer gaat u permanent tuinieren, meneer Spee? Of, of orgel, weten nou, Andere passie, ja? Ik of heb orgen. van de week begrepen dat ik nu in de verzetfase zit. En dat betekent dat je, <laughs> dat je eigenlijk met pensioen zou moeten... maar dat je nog verzet. Nee hoor, ik, ga, ik blijf nog een paar jaar advieswerk doen. Ja. En televisiewerk uh, ook nog? Televisiewerk ook, ja, wegmisbruikers ook. Ja. Ik heb alleen mijn vrouw wel beloofd dat we gaan proberen... een goed evenwicht te vinden. <laughs> uh, en daar heb ik een jaar de tijd voor gekregen om dat evenwicht te vinden. Dus dat, dat zal ik ook wel hard nodig Ruip hebben. denken denkende denk. mevrouw Spee. Had ja, hij, ja. Had hij, maar ineens schiet mij een uitspraak van mijn vader te binnen. Die zei dat over Wim Kok. Ooit vroeger een ja. goede vent. Mijn vader was vrij rechts. Ja. Wim Kok links. Dus een goede vent, dat had hij maar in ons kamp gezeten. Ja. Dat vind ik ook een beetje van meneer Spee. <laughs> ja. Ja, ja. Dank voor uw komst. Oké, okay, graag gedaan. Volgende week een nieuwe Tros Audio Show op Radio 1. En tot die tijd kunt u ons volgen op Twitter. Het Tros Odorshow. Facebook. Um, en ik ga u verwijzen naar onze site www.tos.nl slash autoshow. Kunt u de uitzending terugluisteren en maak reclame. Wij gaan weer onze fameuze autoshow koffiemok aan meneer SP weggeven die dan misschien wel huilend de studio uitgaat. <laughs> Tot volgende morgen. <laughs> maar eerst het nieuws: Martijn van Beek. Radio 1. Het NOS Journaal. Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt dat er een Nederlandse man is ontvoerd in Mali. De man hoorde bij een groepje van drie Europeanen dat gisteren rond de middag werd ontvoerd vanuit een hotel in de stad Timbuktu. Volgens een medewerker van het hotel kon een Nederlandse vrouw aan de ontvoerders ontkomen door zich te verstoppen. In België lijkt de laatste grote horde voor een nieuwe regering genomen. Na een marathonvergadering werden de onderhandelaars het eens over de begroting. Koning Albert heeft formateur Di Rupo gevraagd om zo snel mogelijk een regering te vormen. Staatssecretaris Bleker liegt over het natuurbeleid, zei VVD-prominent Nijpels in het Radio 1-programma breed. Bleker wil Staatsbosbeheer verbieden om geld te investeren in het Oostvaarderswold. Maar volgens Nijpels kan Bleker dat helemaal niet doen en gaat Staatsbosbeheer daar zelf over. En op Oost-Kalimantan, Indonesië, zijn zeker drie mensen omgekomen doordat de brug waarop ze reden instortte. Tientallen mensen raakten gewond. Veel auto's, vrachtwagens en motoren en een bus kwamen in het water terecht. En tot zover de hoofdpunten van het nieuws. Aan de B verkeersinformatie Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag is een ongeluk gebeurd. Tussen Roelevarendsveen en Hoogmade staat daardoor drie kilometer file. De linkerrijstrook is dicht. De N209 Rotterdam-Blijswijk is in beide richtingen dicht bij Berken en Rijs. En dat komt ook door een ongeluk. Dit is Radio 1. Opium, het cultuurmagazin van de Avro. Hans Smit. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Opium... het bijna jarige cultuurmagazine van Radio 1. 10 december zijn we 20 jaar oud, maar wat doen we vandaag? We zitten overigens in De Kroon vandaag. Normaal zitten wij in Maar voor deze ene keer... zitten we in De Kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam. Als u in de buurt bent, komt u even langs, gezellig hier. Uh, wat hebben we allemaal? Ellen Pieters die komt straks over haar rol... als zangeres zonder naam in de, laat ik het maar, gelijknamige musical... Uh, noemen, uh, praten, al klinkt dat redelijk naamloos in dit geval eigenlijk. Nou ja, goed. Uh, Frank Grotof, die komt hier in Zwembad past naartoe om te vertellen over Kees de Jonge, de rockmusical. Sylvester Hoogmoet, die schreef de biografie van Ramses Shaffy en de Paris die komt uh, wat buitenlandse boeken presenteren. We hebben weer verder 80 seconden latente talent, we hebben de virtuele vitrine, de nieuwe rubriek, de bus, en live muziek van de tiny little big band. Darling, you gotta let me know Should I stay or should I go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 ja, voorlopig blijven ze nog even. Heel fijn heren, straks wat langer graag. Aanstaande maandag is het zover. Dan wordt duidelijk of Museum Gouda definitief geroyeerd wordt... als lid van de Nederlandse Museumvereniging. Het Museum Gouda kwam in opspraak toen het een schilderij van Marlène Dumas verkocht... om uit de financiële problemen te komen. En dat deed het zonder het eerst, zoals het hoort, aan te bieden aan collega-musea. Het is nou ook een regel van de museumvereniging. Bij Veilinghuis Christie's in Londen werd door een onbekende koper ruim een miljoen euro voor het schilderij de Schoolboys betaald. Ik praat hierover met de directeur van het museum, Gerard De Klein. Meneer De Klein, goedemiddag. Goedemiddag. U bent nog steeds lid van de vereniging, toch? Zeker. Ja, dus u gaat maandag ook naar de, naar de ledenvergadering. Ja, ik mag meestemmen. Ja, u mag meestemmen. Natuurlijk. Stemt u voor of stemt u tegen? Ik stem tegen het rode mens. Ja, want, want waarom bent u er tegen? Het is de afweging tussen het behoud van een museum en het veilen van een van de topstukken die niet in je collectie past. Mm -hmm. Wij hebben gekozen voor het behoud van het museum. Dat is nu gelukt. En daar heb ik verantwoording van afgelegd. Wetend dat het in strijd was met een van de regels. van ja. dat wij een goede reden hadden om daar een uitzondering op te maken. En ik hoop maandag de meerderheid van de leden daarvan ook te kunnen overtuigen. Ja, maar ja, u zegt het zelf al, u heeft zich niet aan de, aan de regels gehouden en daar staat uh, straf op. Ja, soms moet je een uitzondering op de regel maken. Ja. Laat, laten we even luisteren naar uh, Sybe Weiden van de museumvereniging. Ja. Het principiële bezwaar is dat collecties geen handelswaar zijn in tijden van bezuiniging. Dat is een afspraak die we al tientallen jaren hebben met elkaar. Internationale afspraak. Collecties, daar, die, die verkoop je niet omwille van het geld. En dat is hier wel gebeurd. Ja, wat, wat, wat heeft u nou nog voor sterke argumenten... om uh, de, de, de leden van de vereniging te overtuigen... dat u toch het bij het rechte eind had? Nou, ik denk dat uh, heel veel leden... dat heb ik de afgelopen weken ook gemerkt... dus het gaat de maandag echt ontspannen. Mm -hmm. um, ik, ik verwacht, het zou mij niet verbazen... als de meerderheid zelf zegt dat in dit geval het toch uh, uh, maar uh, moest... vanwege dat behoud van het museum... Uh, er zijn... Uh, een beeld aan zee, een, een, een Hilversum uh, beeld aan geluid, een bonnetand museum. Tientallen mm -hmm. musea die steunen ons. Ja. En, uh, en het belangrijkste argument is toch dat we uh, dat schilderij uh, ooit zelf gekocht hebben. Het nu verkopen omdat het niet langer in de collectie past. En met dat offer de totale collectie redden. En natuurlijk ja. is het een offer, maar we hebben er wel iets mee uh, bereikt. Ja. en het geld opbrengt, komt voor 100% een goede aan het museum. Dus blijft voor de gemeenschap. Ja, maar goed, dit is natuurlijk wel een mooie doek van Marlène Duma verdwijnt waarschijnlijk naar het buitenland. Dat is dan toch jammer? Natuurlijk is dat jammer. Zo doe je ook niets voor je plezier. Nee. Dat doe je alleen als de nood hoog is. Dat snap Iedereen ik. Iedereen erkent dat ja. de nood hoog was... En we hebben er wat mee bereikt. Maar, maar u noemde net een aantal musea zoals Museum Hilvers en Bonnefante... Uh, die, die aan uw kant staan, althans die zeggen van we snappen het wel. Uh, uh, hebben die ook uh, uh, overwogen of overwegen die ook om delen van de collectie te gelden te maken, dat u weet? Nee, die zitten gelukkig niet in zo'n situatie waarin wij zaten jaren geleden. Die zeggen alleen als ik me verplaat in een situatie waar Museum Gouda in zat... En ze weten dat we niet op een gemakkelijke manier een schilderij hebben verkocht. Nee, we zijn bezig mensen te ontslaan. We sluiten 69 in. We zijn echt met een sanering bezig. Ja. Het is het laatste wat je doet. En dat wetend zeggen ze, nou, dat, dat, dat kunnen we ons voorstellen. En we steunen je. Niet omdat het navolgend waard is. Maar omdat het in een hele specifieke situatie gebeurd is. Oké, okay. we, we, we gaan het zo afronden. Omdat het is niet altijd de beste lijn die ik met u heb. Maar uh, de de telefoonlijn, hoor, bedoel ik dan. Nog even, stel dat u wordt gerailleerd als lid van de museumvereniging. Ja. Kunt, kunt u zonder? Ja, ik ben nog bezig een plan te maken hoe we dat van zonder de museumvereniging doen. Ja, want wat betekent dat? Geen, geen museumkaart, ja-kaarthouders meer tevreden stellen bij de deur bijvoorbeeld? Nou, die wil ik niet te dupe laten worden. Uh -huh. dat is me we ook wel de afgelopen weken gebleven. Elke museumjaarkaarthouder die binnenkwam, heeft een petitie ondertekend. We vinden dat museum lid moet kunnen blijven. Yeah. En uh, wij zullen ervoor zorgen dat zij niet de typen worden van een intern meningsverschil binnen de vereniging. Dus u blijft ze gewoon gratis toegang verschaffen? Ik blijf ze zo toegang verschaffen dat ze heel graag bij ons komen. Ja. Goed, we wachten het af wat het maandag wordt. Ik dank u voor uw toelichting, Geert, de directeur van het museum Gouden. Ja. Opiums, culturele nieuwsoverzicht. De cep pas bestaat 50 jaar. Weet u wat dat is? Uh, nee. Echt niet? Nee. Het is een kaart waarmee jongeren korting krijgen op cultuurdingen... zoals films, cd's en theater. Maar een derde van de jongeren reageert bij het noemen van de cep pas als volgt. Ik ben niet echt van theatertype en zo en alles, maar ja, gebruik het niet echt. Ouders reageren soms zo. Volgens mij krijg je dan kortingen en daar zijn we niet op uit. We zijn uit op goede uh, programma's en niet op kortingen. De shortlist voor het woord van het jaar 2011 is bekend. Weigerambtenaar, plaszak, u weet wel die u na het vullen aan de conducteur van de sprinter geeft. Of wordfeud, woordfeut in goed Nederlands. Het scrabblespel op de smartphone. Vorig jaar won gedoogregering. In Vlaanderen doet men ook aan het woord van het jaar... Van Ruud Hendricks, hoofdredacteur van De Grote Vandalen... horen we wat dat woord was. Tentsletje. Wat? Een tentsletje is een uh, meisje dat uh, bijvoorbeeld op een festivalweide... voor haar tent zit en uh, geregeld met mannen in haar tentje duikt. En dan nu de recensies voor de eerste film van Doutse Cruise. Nova Zembla. Die zijn niet al te best. De meeste complimenten gaan uit naar de borsten van Doutzen. Die komen in 3D zo lekker over. En dat 3D, dat zuigt je helemaal mee die film in. Doutzen die naar je toe komt. Al dus hoofdrolspeler Robert de Hoog. De techniek is ook top, maar het verhaal krijgt minder goede kritieken. Het kabbelt voort, al dus de Volkskrant. NRC is lekker creatief met het laatste kijker Siberisch. <laughs> en zelfs de Telegraaf is niet enthousiast. Gelukkig is daar Matthijs van Nieuwkerk. De opera Winfrey van Nederland die met zijn show, films en boeken maakt of breekt. Hij vond Nova Zembla de idee... Voor een schitterende film. Spektakel. Aan bezoekers in ieder geval geen gebrek. Na één dag stond de film al op de eerste plaats van best bezochte films. Dat was Jimi Hendrix. Want uit het zoveelste onderzoek is de voren voorgekomen als beste gitarist ooit. Dit keer was het Rolling Stone magazine die hem opeenzette. Andere publicaties die Hendrix als beste aanwezen waren... in willekeurige volgorde van obscuur dan wel betrouwbaarheid. Rankopedia.com, Time Magazine, The Top Tense.com... Guitar World, Gigwise en vooruit nog een keer Rolling Stone magazine... maar dan in 2003. Het tijdschrift Melody Maker ontbreekt in deze rij... want die vinden onze eigen Jan Akkerman het best. Gezellig met focus. Jan Akkerman, dat was het uh, opiumnieuwsoverzicht. Mijn naam is Cohen, dat is de titel van een tentoonstelling in het Joods Historisch Museum hier in Amsterdam. Fotograaf Daniel Cohen en journalist Misha Cohen portreetteerden 25 dragers van diezelfde achternaam. Een onderzoek naar hoe je familienaam je identiteit bepaalt. Donderdag was de opening en opium was erbij. Mijn naam is Daniel Cohen. Het idee was om uh, een tentoonstelling te maken, een boek te maken... wat gaat over identiteit. En uh, je kan heel veel keuzes maken. Je, kan, uh, je hebt ook een heel mooi jasje aan, ik ook. Ja, ja, zeker. En uh, je kan heel veel keuzes zelf maken... maar ook zijn er dingen die je niet kan kiezen. In dit geval uh, een achternaam. In ons geval de achternaam Cohen. Mijn naam is Cohen. Micha Cohen. Cohen is een hele simpele naam. Eigenlijk kan heel veel voorkomen. Een soort Jansen. Van Jansen van de Joden, zou je kunnen zeggen. Is het een rust of een last, die naam? Uh, allebei. Dat, ook de mensen die we hebben gesproken zijn eigenlijk heel trots op hun naam... en op de geschiedenis die die naam heeft. Tegelijkertijd komt er natuurlijk ook bij dat je als Cohen vaak... Uh, toch het idee hebt dat je op je hoede moet zijn. En dat komt ook door, door uh, inmiddels gebeurtenissen die al, inmiddels al ver achter ons liggen... maar toch hun sporen hebben nagelaten. Ik ben uh, Julie Mart. Julie Mart Cohen. Het was, het was altijd een ballast, mijn naam. Als je Cohen heet, dan ben je dus Joost. En in mijn geval is dat ook zo. Uh, dus ik, uh, en ik wilde, wilde dat liever niet, dat mensen dat zouden weten. En ik heb ook, toen ik uh, klein was, verschillende keren behoorlijk antisemitisme meegemaakt. En toen op een gegeven moment toen kwam ik hier in het museum werken. En toen was eigenlijk voor het eerst dat ik het niet meer erg vond om Cohen te heten. Uh, in ieder geval toen kon ik er makkelijker mee omgaan. Uh, maar het, uh, ik heb nog steeds... Wel dat als ik eh, bijvoorbeeld opbel naar een restaurant bijvoorbeeld, om, om iets te bespreken, een tafel te bespreken, dat ik dan altijd nog geneigd ben om niet mijn achternaam te zeggen. Eh, dus dat is nooit helemaal weg. Geef mij eens even wat bekende Cohens. We kennen natuurlijk allemaal Leonard Cohen en zijn zoon Adam Cohen, laatst nog in Paradiso. Maar je bedoelt natuurlijk de Nederlandse Cohens. Uh, daar hebben we natuurlijk Job Cohen, uh, Tony Cohen, ja, hij is ook in het project. Hij heeft uh, een bekende modeontwerper met een mooie winkel in de, de P.C. Hoofdstraat. Ben Cohen, uh, met een zwarme zaak, ook een wereldberoemde Amsterdammer. En Horace Cohen. Tentoonstelling over Cohen, en die wordt dan geopend door... En Polak, inderdaad, ja. Klerie ja. Polak, waarom? Het is omdat uh, ik ooit in een interview in Vrij Nederland heb gezegd... dat het mij, uh, zeker toen ik nog niet bekend was als Polak... Uh, met enige regelmaat overkwam, dat iemand zei van... Dag mevrouw Cohen, tegen mij. En dat, uh, dat overkomt veel Joden. En dat heeft te maken met dat mensen in eerste instantie denken... oh Joods. En pas daarna... Uh, je naam onthouden. En dat wil wel eens um, uh, nou ja, door elkaar uh, raken. En dat is de reden. Omdat ik dat vertelde, hebben zij mij gevraagd... al deze cohennen om de, deze tentoonstelling te openen. Van Praag, Marga. Ik heb het zelf een keer meegemaakt met mijn moeder. Die heet dus Van Praag. En ze was al wat ouder. Werd een beetje dement. En die ging met haar naar een lingeriewinkel. Want ze moest dan een nieuwe, weet ik veel, step in of zoiets hebben. En toen zei die vrouw tegen haar... Nou, mevrouw Cohen, deze lijkt mij wel wat voor u. Zij heet dus van Praag, maar ze dacht... ach, het is een jood, dus het zal wel Cohen zijn of Polak. En daarom is het zo goed. En dat heeft de gemiddelde Jansen dan weer niet. In die zin zijn wij uitverkoren. En de Cohens, de Cohens, die zijn dubbel uitverkoren. Want aan hen is deze expositie en dit boek gewijd... met prachtige foto's en prachtige verhalen. En daar kan een Polak stinkend jaloers op zijn. Applaus voor Clary Polak donderdag in het Joods Historisch Museum. De tentoonstelling, mijn naam is Cohen, is daar nog te zien... tot en met 11 maart volgend jaar. Dit is Opium. Ze is de ongekroonde koningin van het levenslied... Mary Servaas. alias de zangeres zonder naam. Maar hoe zag haar echte leven eruit? Het leven buiten de bladen. In de musical De Zangeres zonder naam... kruipt Ellen Peters in de huid van de legendarische zangeres... die furoren maakte met hits als Mexico... Het was aan de del, Costa del Sol en uh, Ach vader lief, toe drinkt niet meer. Ja, en, en Ellen, goedemiddag, fijn dat je er bent oh, ja. uh, hier in de kroon. Een uh, musical rondom, de zanger is zonder naam. Uh, als je daarvoor gevraagd wordt, uh, moet je daar dan lang over nadenken? Over die, die, dat aanbod? Of? Nee, ik hoef er eigenlijk niet lang over na te denken. Omdat uh, uh, ten eerste vroeg Hans Cornelissen me... en ik heb vaker met Hans gewerkt dus, uh, voor het bedrijf van Hans en Ruud de Graaf. Hij is de producent. He, van hij is de musical, producent ja. en uh, hij heeft altijd hele mooie rollen voor me weten te uh, strikken. En ik wist zeker, als ik uh, hier dat bij hem ga doen, dan wordt het vast wel een uh, leuke rol. Ja. En de zangeres zonder naam is natuurlijk een hele rare, uh, soort raar fenomeen geweest. Mm -hmm. En dat alleen al vond ik interessant genoeg om daar eens uh, in te duiken. Ja, want uh, wat, wat, wat wist je van haar? Ik, ik wist alleen reinig. maar dat ze, dat ze, uh, uh, ja, dat ze Heel weinig. ja. En, maar ze kwam op mij altijd over als een heel lief vrouwtje zonder naam, inderdaad. Een soort moeke die... Uh, ja.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 uh, dat vind ik natuurlijk wel spannend als actrice. Om te kijken of ik dat ook een beetje vorm kan geven in de ja, voorstellingen. Ja, ja. En, en, en hoe, hoe doe je dat dan? Hoe, uh, wat, wat, wat, wat, wat heb je voor handvaten? Dat is gewoon je, je opleiding als actrice natuurlijk. Nou, de handvaten zijn sowieso het script. Hè? Want als, mm. zonder scripten, ja, dan, dan ben je ook niks eigenlijk als ja. acteur. Maar, ja. uh, uh, van Lars Boom, bij deze. Ja, uh, maar... credits. <laughs> ja, credits. Maar uh, um, ja, je kan dingen op zoveel verschillende manieren zeggen. Je kan heel aardig zeggen van, god, wat zie je er leuk uit? Nee. Je kan ook zeggen, god, wat zie jij er leuk uit? Als je dat zo doet, <lacht> dan ben je al krengeriger dan het eerste. Ja, ja, dus ja, ja. Je, je kan zelf een beetje wel je, de, de lijn bepalen, natuurlijk. Ja, ja, ja. Je natuurlijk. Je hebt natuurlijk vaak bij, bij ik noem maar wat oplossers, groeven... en dat soort programma's gezien. Dat is groeven, ja. zeggen, maar groeven bedoel Ja, groeven, ja. Uh, Maar verder, uh, heb, jij, heb je er ook ooit ontmoet, bijvoorbeeld? Nee, nee, nee. Ik heb er nooit ontmoet, maar ik heb wel in een filmpje gespeeld... dat... Uh,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 als twintigjarige ja, voorbij huppelen. Wat grappig. Ja, ja, ja, grappig ja. Ja, en heb je ook het gevoel dat ze achteraf zegt... het is goed dat jij het doet? Of, <laughs> nou, dat, uh... weet <laughs> dat weet ik niet. Hè. Dat weet ik niet. Dat laat ik aan de en andere mensen. Ik heb die lach over. van de week ook gehoord in het theater. Oe, die, die... oh ja, oh jee. <laughs> God. Ja, je stopt er altijd een stukje van jezelf. Ja, in, ja, ze lacht ook veel tot, tot slot. Laten, laten we even luisteren naar een korte impressie van, van de voorstelling. Ja. Dames en heren. De zangeres zonder naam. Mexico, Mexico! De gewone mensen houden van me! Vader, toen ik niet meer Ik vroeg het al zo menigte keer. Weet je, <tied> waarom stop je er niet mee? Ik heb jou bekendgemaakt. Ik heb jou rijk gemaakt. het ik maar bij moeder thuis Mijn naam is Nick. De weg die ik moest gaan. Ik kan niet zonder zingen, show, dat weet je. Over rozen, maar toch. Ik had je Mooi, hè? zoals uh, theatermakers tegenwoordig ook trailers hebben. Alsof het een film uh, betreft. Ongelooflijk, oh, ja. ja. Ik zit ja. er allemaal altijd van te kijken, In feite heb je hier met de hele voorstelling heb je gehoord. Toch? <lacht> ja, je weet het wel. U hoeft niet meer. Ja, je moet wel naar het theater. Maar in principe zou je, je hebt het, je hebt het al nu ongeveer uh, voor, voorbij horen komen. Ja, maar het is natuurlijk ook een visueel spektakel. Ja, absoluut. Daar zijn nu een beetje aan voorbij. <lacht> dat moeten we vooral niet vergeten. Um, uh, je, want want het, dat vond, vond ik wel bijzonder. Jij staat de hele uh, voorstelling sta jij, uh, op het podium. Ja.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 Dus uh, daar ga ik me nu even een beetje druk om maken. Ik, zeg, ik vind het een mooie vondst. Ja. En het is ook met een uh, gedachte erachter... dat alles om haar heen gebeurde. En zo ging het ook in haar leven. Ja. En ook in haar hoofd. Dus ik vind dat wel wat meer waard dan een aardige weet je wel En dan denk ik denk van ja...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 En dat zijn natuurlijk ook dingen die, uh, die, ook wel, die we ook laten zien. We laten ook heel veel mooie dingen zien... maar ook wel de minder mooie kanten van het succes en de dingen die je moet. Ja, ja, ja. Ze, ze verkocht haar lichaam, maar ze verkocht in feite ook de stem. Want Johnny Hoes is, als ik het goed begrijp, ja. flink rijk geworden aan, aan haar. Ja, en dat kan je natuurlijk ook wel... Uh, voor meerdere interpretaties is dat vatbaar, hoor. Want uh, Johnny, ja, dat waren zijn liedjes nu eenmaal ja. ook echt. Zij had daar geen woord aan geschreven, dus ja... En ze was echt heel boos dat hij zoveel verdiende. Terwijl hij ook heel veel geld verdiende, by the way, maar goed. En toen zei ze, nou, dan hoef ik ook helemaal geen rechten meer. In. Dus ze heeft het ook een beetje over zichzelf afgeroepen. Hè? Dus ja, er hm. zitten altijd wel twee kanten aan een verhaal. Het is altijd lastig om dat ja, te, te ja. doorgronden. Kon ze niet goed met het succes omgaan, is dat zo?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 Het was helemaal geweldig, hè? absoluut. Tof, top, top, top, top. Ze benaderde de de naam echt heel vertreffelijk. Gewoon oh, lekker. Je bent echt uit. Ja, ik was echt ontroerd door het, het geheel. Ik, ik kom uit Vlaanderen, uh, speciaal voor deze, voor, deze, voor deze musical. En ik ben, echt wel, uh, ik ben echt geraakt. Ik wil mijn rode ogen even weg. Want ik heb wat meer cynische vrienden ook in de zaal. En die moeten dus even niet zien, maar ik was echt ontroerd, ja. Ik vond het echt fantastisch. Ik vind haar echt geweldig, Ellen Pieters, als de zangeres zonder naam. Iedereen moet gaan, het is zonde dat er zo weinig mensen zijn. Ik moet zeggen dat het uh, iets was waarbij ik van tevoren dacht van oké, okay, leuk. Maar erg onder de indruk ben van de hoofdrolspeelster uh, die een prestatie neerzet waar ik echt, echt van onder de indruk wij ben. Wij zijn de Edische Kreten, we komen uit Ede, dus de Kreten uit Ede. En wij zingen een medley van de zangeres zonder naam, dus we vonden het heel erg leuk om haar... Uh, leven even buiten de bladen om eens mee te maken. Wij zijn natuurlijk een smartlampakkoord, dus we willen het wel graag overbrengen, het verhaal. Het is niet zo dat we alleen gaan staan zingen en uh, ja, we gaan het over. We willen het wel vertellen. Ja, zo ging de voorstelling in de foyer van de Lamar nog even verder. Ik hoor het, ja, wel erg leuk. wat vind je van die reacties? je het zo wordt? Nou, valt... Het zijn al hele fijne reacties ja. van mij. Dus dat kan ik alleen maar heel ja, erg... Dat ja. vind ik zelf heel erg leuk Ja, wel leuk iemand die helemaal uit Vlaanderen komt... om die voorstelling te zien. Ja, dat ja. vind ik echt ja. wel heel erg bijzonder. Ja, ja. Ja. Wat er ook wel gezegd werd van... jij draagt echt de voorstelling. Hè? Je, je zingt alles zelf, laten we dat niet vergeten. Dus je moet dat geluid ja, van tuurlijk. de zangeres ook, uh, ook uh, neerzetten. Uh, maar dat, dat zie je in de kritiek ook van... Uh, de productie is aardig, maar als Ellen Petersen hier was geweest... dan was het hele zootje in elkaar gedonderd. Ja, Nou ja, het is natuurlijk een beetje flauw om dat te zeggen. Maar... Nou ja, misschien is het, wel, is het wel zo, weet ik niet. Nou, dat denk ik niet. Kijk, het is een productie die uh, uh, met hart en ziel is gemaakt. Uh -huh. En uh, dat vind ik dan altijd zo jammer. Dat, uh, je moet soms keuzes maken. Je kan een heel groot ensemble nemen... Uh, en daar heel veel geld aan kwijt zijn... en vervolgens dan toch net niet dat hebben wat je wil. Mm -hmm. En je kan ook denken, we gaan selecteren... en we kijken even wat er uh, wel goed is... en vindingrijk worden in dingen, want dat is natuurlijk ook zo. Ja, ja. Uh, en dan daar je hart en ziel in stoppen. Dus ja... Voor mij is het nu, ik ben natuurlijk zeer bevooroordeeld. En ik, ik vind dat natuurlijk helemaal niet. Ik vind het allemaal geweldig, dat snap ik wel. Ja. Nee, ik zat te denken, want Alex Klaassen die heeft niet zo lang geleden vorig, vorig seizoen Tony Hermans gedaan. Ja, ja, ja. Die stond ook bijna het hele voorstelling alleen op het podium. Ja. Dat, dat is op zich al heel zwaar. Ja, dat is wel zwaar. Ja. Heb je hem nog gesproken, of niet? Ja, hij heeft me heel veel toi gewenst, Kijk, uh, lief. dat is fijn. Dus ja. dat, uh, ja. dat ja. is fijn, ja. ja. Goed, nou, voorlopig te zien. Uh, Ellen Pieters, dankjewel. Jasper Kerkhoff, Erik Beekers, Job Bovenlander, Sabine Beens. Allemaal vanavond in de uh, Agnietenhof in Tiel. Dinsdag in Delft, donderdag in Alkmaar en vrijdag in Papendrecht En toen tot en met begin april. Ellen, dankjewel. Dankjewel. Ja, veel toi toy, toi. Oké. Menna. Hallo. Hallo. Met Laura Meijer maakt een, een documentaire over uh, Kijkman. Daar ga ik straks met haar over praten. Uh, over niet al het lange tijd begint de ster. Dus ik kan niet zo heel veel lang uh, mee, mee met je bespreken. Maar uh, wie, hield jij ook van de muziek van Kijkman voordat je aan de... Wat een nare vraag om mee te beginnen zeg. Ja, dan heb ik het maar gehad. <lacht> ik vind dat je als regisseur nooit een fan moet zijn. Anders kan je toch geen film maken. Hmm. Plastisch antwoord, zeker. <laughs> Jezus. Dit maakt het wel spannend. Goed, we ja. praten straks verder na het journaal van drie uur. En dan ook de uh, Tiny Little Big Band weer. Lieden bij de Pariem buitenlandse boeken En de Frank Groothoff over Kees de Jonge. Muse, of, uh, ja, rock News die maakt samen met popband De Kift. En De Virtuele Vitrine. Tot zo na het journaal van drie uur. Opium.